De schaatsbond vindt dat schaatsers de afgelopen week... onverantwoorde risico's hebben genomen. KNSB-voorzitter Rieks Poelman zei bij RTV Drenthe... dat fanatiekelingen veel te vroeg op plassen en meren gingen schaatsen... en daarmee ook anderen aanmoedigden om het ijs op te gaan. De bond had juist gewaarschuwd om dat niet te doen. Poelman noemde als voorbeeld natuurgebied de weerribben... waar mensen op plassen schaatsten die een dag eerder nog open lagen. Ze zijn letterlijk over één nacht ijs gegaan, al dus de KNSB-voorzitter. Kickboxer Bader Hari heeft het veelbesproken duel tegen Hesdi Gerges gewonnen. De jury wees Hari na drie rondes van drie minuten unaniem als winnaar aan. De wedstrijd in Ahoy in Rotterdam was georganiseerd door kickboxpromotor Glory. Het was voor Bader Hari de eerste wedstrijd sinds zijn verloren partij... tegen Rico Verhoeven eind 2016. In de tussentijd heeft hij een celstraf uitgezeten. De wedstrijd tegen Gerges was een revanche voor een duel uit 2010 dat Hari verloor.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 Radiocollega Rob Jansen van 3FM, sowieso een mooie kerel, draaide afgelopen nacht een uur lang muziek van Frans Bauer. Idioot. Volkszanger Bauer, die een nieuw album heeft. waarop hij zich weer helemaal op het levenslied richt. had zich in een interview beklaagd over het feit dat zijn muziek nooit op de nationale radio te horen is. Rob draaide zonder morren het hele album. De WhatsApp van Frans Bauer ontplofte. Ik ben een beetje verbouwereerd, zei hij aan de telefoon in de uitzending. Het is een opmerking van Nederlandse artiesten... die ik de afgelopen jaren, ik denk wel tientallen keren... heb gelezen of gehoord. Wij maken muziek waar de mensen gek op zijn... maar Hilversum negeert ons volkomen. Is dat nou een terechte klacht? Of heeft elke tijd gewoon zijn eigen muziek? En Frans Bauer is... Nog een relatief jonge kerel. Maar hoe hou je als artiest staande in de muziekwereld... die alsmaar verandert, maar de laatste jaren wel heel snel? Is het nog leuk om rond je zeventigste op het podium te staan? En wat zoek je daar nog precies? Ik vraag het het komende uur aan Harry Slinger, 68... en misschien wel het bekendst van zijn tijd als zanger van drukwerk... met het rode mutsje... Ben Kramer, je hoorde hem net al even, 71. Hij viert een paar maanden geleden zijn 50-jarig jubileum als zanger. Met onder andere een biografie getiteld Meer dan de Clown. Een verwijzing naar een van zijn grootste hits. En Connie Fink, 72, maar still going strong. Ze brengt nog onvermoeibaar nummers als De Toeteraar, Maak je niet dik, van dun is de Mode. En Bossa Nova Boy op de planken. Zij gidsen mij het komende uur door de wereld van de artiesten in de herfst van hun carrière. Zij zijn de Zes Ogen van de Vries. Ho! Of dat zit nog niet uit. Ik zit er nog niet. Roelof de Vries. <laughs> ja, goeiedag en welkom. Uh, Corrie Ben en Harry. Ben, uh, jij had een snabbel net, hè? Ja. ja. Een ja, optreden. Je hebt goede luim. Een, een optreden. Een snabbel vind ik zo'n zo. Ik had een optreden. Een ik optreden. moest een optreden verzorgen voor een, een verjaardagsfeest. Ja. Uh, was het was een leuk feest. Heel leuk, ja. Cordy, ja. ja. vind jij uh, snabbelen naar woord? Eigenlijk wel. Waarom? Ik heb het altijd over voorstellingen en over uh, optredens. Ja, ik weet niet. Ik heb het uh, vroeger, toen ik bij het orkest van John Christel uh, werkte... toen hadden we een bus gekocht om met z'n allen op uh, tournee te gaan. En dan was het zo van, uh, ja, hoe zullen we die auto noemen? En dat werd een snappeltje. Ja, toch wel. Ja, ja. met het orkest <laughs> was het een snappeltje, maar later is het toch anders geworden. Harry, jij lijkt niemand die niet zo moeite heeft met het woord snappelen, toch? Uh, nou, nee, want ik ken de historie daar een beetje van. Uh, dit, uh, ik heb uh, nogal met mankenelers gesproken. Die, die gingen toen op snabbeltour met uh, een met hele, uh, hele orkestje. gingen ze zelfs met de trein op snabbeltour, heb ik begrepen. Vo in voor tijd, wie ik niet weet, wat is die snabbeltour precies? Uh, uh, ja, ja, dat is geld verdienen, geloof ik. Ja, maar in, en de, wat, in het wat kleinere circuit misschien. Hè? Op een freelance basis ja, eigenlijk. Ja, ja, ik vind het woord snabbel een beetje... Ik weet niet, een beetje denigrerend overkomen. Het is, uh, het, het, het is niet echt om op te scheppen, dat meen ik echt wat ik nou ga vertellen, maar ik heb ooit eens een keer een, een gesprek gehad uh, met Toon Hermans. En die vertelde mij dat uh, wat wij doen, zoals wij hier zitten, optredens doen in dat land, zoals dat heet, eigenlijk het allermoeilijkste wat er is. Hij zei: Want je komt binnen in, in, in locaties die je niet kent, je staat onder een neonlamp bij wijze spreken. En hij zei ook. Uh, ik heb, als ik uh, wegga, dan, dan ga ik naar Carré... of weet ik veel wat, wat een prachtige theater... waar het geluid goed is en alles goed is. En jullie komen ergens binnen... en dan moet je uit een hele koude situatie moet je proberen de mensen zien te vermaken. En dan mag je nog blij zijn als het geluid goed was vroeger. <laughs> ook nog. Want zelfs in de schouwburg hadden ze een rottige, ja. rottige speakers. Hangen. En opkleden ja. achter de biervusten? Uh, dat, nee, dat, dat is ook wel ja, meegemaakt. Maar je begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Met, met, met het, je moet de mensen vermaken, zoals het heet. Mm -hmm. En dat het woord snappen. Eigenlijk moet ik het nakijken. Het is een definitie van snabbel. Weet jij dat toevallig, Harry? Wat ons het snabbel noemen? Nou, je hebt snabbel en wabbel natuurlijk. Hè? Ja. Ik, uh, ja. van, uh, mijn, mijn redacteur gaat dit uitzoeken. Die ah. gaat even kijken wat snabbel is. dat komen we er misschien later op terug. Voor die uh, jongere luisteraars die misschien even niet helemaal scherp hebben, wie ik hier aan tafel heb, ik kan het me niet voorstellen, maar goed, een kleine muzikale introductie. In ons even taal te kwam en de zij, zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Waaraan, het gaat alleen om jou. Ik ben klaar met Het is ook een kent. mooie Pinksterdag. Als het even vol is, is dit nou al Een beetje meegezongen hier. Harry, jij ja. sloot deze compilatie af met een mooie versie met blaasinstrumenten van jou tegen mij. Ja, nee, dat is, dat is uh, met het Fries Jeugdharmonieorkest. Onder leiding van Piebe Baker. Hij hey, oh, komt uit ik... mijn geboortedorp. Ja, dat ja, ja, kan ook. Ja. ja, maar Piebe is ook helaas ja. al voor zichzelf begonnen. Maar, uh, ja. Uh, ja. Yeah. Maar dat, dat, dat heb ik ook nog gedaan, ja. Klassiekertje, mij. ik hoor hem nog vaak in het café. Ja, ja, tegen ja. um, Dames en heren, ik vroeg laatst aan Chef Cox die ik hier op tafel heb... Uh, wie van jullie is de beste? Dat laat ik nu ook eens zo bij jullie beginnen. Wie is hier de beste zanger aan tafel? Connie. Dat ben ik natuurlijk, hè. Ik vroeg me af of jullie dat van jezelf durven te zeggen. Ja, ja. ja, vind je dat? Ja? Nou... Um... Kijk, wat je nou draait, dat zijn mijn platen. Maar ja. wat ik op de bühne doe, is veel breder. Ook Net als Ben, musical, op de, op de bühne. En ik zing gewoon hartstikke mooie stukken. En ook Franse chansons. Ik doe eigenlijk alles. Ben, is Connie de beste zanger aan tafel? Zangeres? Ja, ik vind het een rare vraag. Beste zanger. We hebben allemaal een genre. Er is een programma op gebaseerd, Ben. De beste zanger. Is van de oh, ja. Ja. Oh, je gaat er niet praten over het programma De Beste Zangers, hè? Okay. Nu nee, niet meer. Dat is het goed. Ik heb hier een lijstje niet meer praten over snabbles en niet meer praten over de beste zangers. Oh, nee, nee, nee, nee. Maar heb, nou, begin... maar je mag er toch een geintje op maken. Nee, wel, nee, maar het begin van de, de programma De Beste Zangers, dat, dat was een totaal verkeerde titel. Oh ja, wat? Natuurlijk, dat waren de populairste zangers. Huh? Had niks met het beste te maken. Later is het beter geworden. Later zijn ze meer echt doelgerichter gaan zoeken naar echte mensen met stemmen. Hebben en... ze je wel gebeld? Nee, dat niet. Maar ja, dat, dat hoeft ook niet. Nee, dat weet ik niet. Maar ja, misschien zijn ze, misschien zijn ze mijn telefoon kwijt, ik weet het niet. Maar in ieder geval. Ik vind wel, in het begin was dat niet goed. Maar het is gelukkig een stuk beter geworden. Ja. Harry, ben je een goede Eh. Ik weet ja, daar heb ik zelf eigenlijk geen mening over. Maar ik, ik, ik, schijn, ik schijn dus mensen wel aardig te kunnen amuseren. Dus wat dat betreft uh, doe ik het wel goed. Ja, dat las ik. Hier, ik je ik, ziet ik, jezelf ik, ook een beetje als een soort paljas tegenwoordig, hè? Ja, ik zie me meer... Nou ja, pal, ja paljas... Ja, zijn jouw woorden. Uh, ja, nee, ik, ik, ik noem mijzelf altijd amuseur. Mm -hmm. Ik ben bezig met mensen uh, te amuseren. En of ik een mooie, goede zanger ben. Ik denk dat Ben bijvoorbeeld veel beter kan zingen... en uh, waarschijnlijk Connie Fink ook uh, dan ik. Maar ik weet het ontzettend leuk te brengen. Het is, een is ook Het, waard, ja, het ja. is een combinatie van entertainer, zoals ik al oh. zei. Het is entertainer. Ik bedoel, als je, Hij maar, de, zingt mooi, de, ik weet het de leuk kracht, van De kracht van, van een optreden is... dat, dat je, als, je moet je aanpassen aan je omgeving. Althans, ah. Dat is de snappel toe. Ja, ja. Maar sta je daarentegen in het theater? Dan weet je gewoon, er komen de mensen voor jou... die gaan er zitten, die zitten in een theateropstelling. Mooi licht. En, en daar kan je een heel ander repertoire brengen. begrijp je? En dat is de kracht van... Als je heel breed bent, en ik mag denk ik wel zeggen... dat ik redelijk breed uh, in, mijn, in mijn genre zit. Van, van muziek. En, en, ja. Ja, en dat kun je onderbrengen van Volkswagen tot de Rolls Royce. Tot de Phantom, je? tot ze zij zei zij, ja, ja zijn de Ben, de... weet jij nog een keer te herinneren dat wij in Velsen Vils, in stonden... en dat jij in een auto op moest komen en dan uit die auto stappen... en zegt van, hé, wat heerlijk die auto, wat een fantastische auto... wat rust je hierin uit... Ik had mijn optreden al gehad, want dan had ik geen nood meer kunnen zingen. Hij stapte die auto uit. Maar voordat hij dus die auto uitstapte, zei hij: Jezus, ik kan mijn poten niet kwijt in dat ding. Maar het, het geluid stond aan. Dus de hele zaal had het, ja. het al gehoord. En was, Toch? Hij kwam op een. In een opgemaakt bitje. Ja, heerlijk was dat. Ja. Ja. Ik wil even naar het begin van jullie carrières. Want het, Harry en Connie, jullie delen een, een opmerkelijk feitje, um, Namelijk dat jullie aan het begin van jullie carrière... allebei een lange tijd in het ziekenhuis gelegen hebben. En dat, er, dat het er in beide gevallen misschien wel voor gezorgd heeft... dat jullie doorgebroken zijn. Ik, ik in het ziekenhuis gelegen heb. Weet je dat niet meer? Dan begin ik even met Koen. Ja, begin even. Maar dat ja, was nee, niet, dat niet in het begin van mijn carrière, hoor. Dat was nog toen ik op school zat en ik een ongeluk gehad had... Mm -hmm. waardoor ik twee jaar op bed heb gelegen Waardoor je... En toen ben ik met mijn gitaar... Precies, dus hele... het is misschien wel het begin van je carrière ja. geweest, eigenlijk. Ja. Toen was ik uh, elf jaar, twaalf ja. jaar, dertien jaar. Want je en... werd aangereden? Ja, door, door een grote militaire DAF. Ja. Die ging over beide benen en, en de rest. Dus ik heb echt wel uh, een tijdje heel moeilijk gelegen... Maar dat is een tijd dat ik heb weten te beseffen dat ik begon te zingen... en op, op die zaal, nou, het was meer de tijstrooi, want ja, je deed wat uit zo'n boekje, terra, Boelan, wat er allemaal in stond, in val de Valdera. Dus die mensen vonden het allemaal leuk dat dat meisje dat deed, yeah. weet je wel. Dus uh, ja... En daar begin je dan ergens mee. En dan ga je bij het kerkkoor in het ziekenhuis ook meezingen. En dan ben je zo trots dat dat helemaal in het ziekenhuis te horen is. Iedereen kon je horen. En dat vond ik dat fantastisch. Dat is dat dan, ja. dan ook, ja, ja, ja. Maar weet je wat ik nou zo leuk vind? Het is wel de bakenmat voor mij geweest. Omdat ik zag, mensen worden blij als ik ga zingen. En ik heb eigenlijk toen het vak gekozen... Ik ben er zo langzamerhand ingerold... bij John Christel met het Groot Orkest. Dus ben ook nog bij ons komen zingen. Uh -huh. En uh, ja, de, de, de, dat <tie> is dan zo dat je, dat je goede... Iedere dag, smiddags en s avonds van ja, tot half twaalf... ben je bezig met zingen en met uh, ritme-instrumenten te bespelen... en alles nog meer, maar je... je je moet gewoon zorgen dat de mensen die voor je zitten... het leuk blijven vinden. Mm -hmm. en ik vond het, ja, ja. En ik vond het gewoon heel belangrijk om mensen blij te maken. Want dat is een wisselwerking. Maak ik mensen blij... dan word je ook blij. He, ja. Dus... Ja, maar dat is als je reactie, hè? Ja. En Lukt dat, dat ook wel eens niet? Ze dus hebben jullie wel eens een avondje. Oh, en ja. dan ga je dan ook met een rotgevoel naar huis? Ja, maar weet je, ze zeggen wel eens wat: een slecht publiek. Er bestaat geen slecht publiek, dat bestaat niet. Het is dus alleen zijn ze geïnteresseerd op dat moment. Zijn ze niet geïnteresseerd op? Dat moment. Je kunt iets in je hoofd hebben, zoals ik vanavond bijvoorbeeld. Nou, ik heb een heel breed publiek. Ik heb ik echt mensen van 17 jaar, 18 jaar tot, tot, tot, tot, tot, tot 80. Ja, leuk. Hè? Omdat het is een familie is. Een maar dat is ook wel weer lastig. Ja. Dat is heel lastig. Dat is heel lastig, want je moet proberen dat hele spul niet te bereiken. En, en dan heb je een, een keuze uit 35 liedjes. Ik heb een geluidsman, die geef ik seintjes. De plekken stel ik het eigenlijk samen. Dat is een gevoel. Dan ging het goed. Dat ging hartstikke goed. Maar je, je moet, op een gegeven moment win je ze voor je. Ik zeg altijd zo, hè. Uh, zoals van, dat kan Harry waarschijnlijk in en, conjectuur en ook uh, beamen. Als, als je gevraagd wordt voor een optreden... en to toevallig die meneer van vanavond die is 50 jaar, werd die. En die zou het leuk vinden als ik op zijn feestje kwam. Moet je je voorstellen, waren er waren ongeveer 100 mensen. Nou, als je dan binnenkomt, dan weet je dat er twee mensen in ieder geval... als je een eigen concert zou geven, zouden die komen. Ja. Hè? Maar ja. die andere 98 niet. Of maar dan, dan moet je je best doen om die, die moet te je winnen. Maar ja, ja, als, als het nou niet lukt... Als het niet lukt, ja, dan is dat jammer. Ja. Maar ik weet dan dat ik mijn best gedaan heb. En als ze niet willen, dan houdt het op. Maar de, de, de, dat is dus de kunst van ons vak, is dus om uiteindelijk aan het eind van je optreden ja. dat het hele zootje meegaat ja. en uh, eigenlijk moet ik ik heb zelf iets van uh, ik stop eigenlijk niet eerder als dat ze zullen godverdomme ja. allemaal meedoen ja. dus dat je ja. doorgezongen tot acht uur s ochtends uh, ja, ja, dat, ja dat, is opdracht, dat is je opdracht. dat is je die ja. ja. wat ik net wat ik net bedoelde met uh, ja, um, dat ik ging aan. over hersenvliesontsteking waardoor jij in Amsterdam Noord terecht kwam ja dat klopt ja. dat ja. klopt ja, ik en daar is het uh, beetje begonnen uh, he? of ze met aan de rollen gebracht ja, ik was jongerenwerker uh, in het Jan lichtert in de Jordaan. En daar uh, werd ik ziek. Ik, kreeg, uh, ik had net iets te lang doorgewerkt uh, met de jongeren... omdat ik daar zo over ging. En toen kreeg ik hersenverliesontsteking. En uh, toen raakte ik eruit. En toen was mijn baan intussen alweer overgenomen door een ander. En toen kwam ik in Amsterdam-Noord terecht. En in Amsterdam-Noord schreef ik mijn eerste liedje voor de actiegroep Jan. En dat was Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. En... Uh, dat, dat werd een hit, terwijl er maar duizend uh, singeltjes gemaakt waren. Dat we, toen wist ik al meteen dat de boel besodemiet dat we hebben die top 40. Dat had ik al meteen door. Dus dat... ja, je hebt daar later nog eens met Rambam... ben je er nog op teruggekomen, ja, decennia ja. later, toch? Rambam is een ja. programma waarin meer misstanden aan de kaak worden gesteld. En ja, en, en, je hebt en, met en, hun een hitje in de, in de hitlijst. Nee, ja, een paar, uh, twee of drie jaar geleden. Ja. heb ik met Rambam meegewerkt. En toen heb ik... Uh, uh, Dirk Janvist uh, heb ik zo ver gekregen... dat hij voor mij een hit ging scoren. Als je maar betaalt, kan je een hit scoren. Is dat zo, nou, Ben? Is het een corrupt wereldje? Nou... Ik heb er nog maar nooit voor betaald. Nee? Nee, nee, dat bedoelde ik ook niet hoor. Nee. Maar zijn nee. dit bekende verhalen? Dat is, dat is in, in, in onze tijd, in mijn tijd, dat ik die nummer 1 hit scoorde... zijn er nog 143.000 verkocht. Ja. Dat is tegenwoordig niet nee. meer. Tegenwoordig is oh, het oh, allemaal nee, van, de van de hele business, Tegenwoordig man. kan je gewoon... Downloads kopen. Nou, ik, ik wil hier nog sterker zeggen. We hebben tegenwoordig al die talentenjachten. Het is geweldig hoor, er zitten goede talenten. Ja, de tv Maar Dan, ja? zie, je onder, dan ja. zie je onder een balkje lopen van u kunt dit nummer uh, nu downloaden. Ja? Nou, als het programma nou lang genoeg duurt, dan heb je aan het einde van het programma weer een gauwplaat. Ja. Goeie ja? handel, zou ik zeggen. Ja. Nou, nee, ik bedoel daarmee te zeggen, zo werkt het tegenwoordig. Ik bedoel, de hele platenbusiness is in elkaar gestort. Ja. ik bedoel een free shop die bestaat niet, ja. echt niet meer voor niks die nee. bestaat de fysieke handel is dood de mensen, de mensen, dood eigenlijk. De mensen ja. ze hebben Spotify noem maar op nee. en, en, en, en, en de hele business is zo gigantisch veranderd nee er is, hoop, er is hoop, Ben oh ja? want ja mijn de kinderen die zijn ineens helemaal gek van LP's ja, en die handel, het vinyl komt weer terug. Ja. En dat kan je niet downloaden. En op Spotify is alles te vinden. Dus ook ja. alles van Ben Kramer en van ja. Drukwerker. Ja. Ja. Maar ja. Kon ik je vindt iets minder veel op trouwens. Is dat zo? Ja, twee nummers maar ja. Nou, ik ben niet zo'n plaatartiest geweest. Ik, okay. heb, ik, heb, ik heb het altijd druk gehad in het land. Want ja, dat weet Ben ook. Vroeger hadden we voorstellingen. Vier voorstellingen op een dag was niks. En zeker met de hoogtijdagen, want ik had ook een eigen kinderprogramma. Dan stond ik met een kindershow in Leidschendam... s'morgens en s'middags in Zoetermeer. En dan stond je s'avonds voor de pauze. Dan heb je die plaat ook helemaal niet nodig... Nee. Je bent daar gestopt hè, met je kinderen. De kinderen waren niet leuk meer, Las. Ik. Nee, dat, ik ben gestopt in 1990, want ik denk jeetje, ja, de televisie werd allemaal anders. De kinderen kregen allemaal clips te zien. En dan sta ik met mijn triootje sta ik dan te zingen en met uh, ben uh, hoe heet het, Ben Kramer is ook wel eens een keer bij mij geweest. Hij mm. ah, vond en de kinderen dan, werden ook een beetje vervelend, Corny, Las. Ja, ik, nou weet een groot, je... beetje Grote muilen hadden ze. Nee, nee, oh. dat wil ik nog niet eens zeggen. Maar uh, we waren een keer in Spakenburg bij de opening van een bank. En toen was er een uh, kindjes van twee tot vier. Tot zes bedoel ik eigenlijk. Ja. Van tot zes. En dan van zes tot uh, tien. En daarna. En die daarna, dus stond ik te zingen. En Tony Mouse was mijn vaste uh, begeleider. Uh, hoe heet het? Geluidso Geluidstechnicus. En toen gingen ze naar Tony Bouw zeggen ze kunt u een andere plaat opzetten en ja. toen dacht ik van da, ja. die ja. kinderen hadden niet eens door dat je daar stond te zingen en ja, ja nou oké okay. en toen dacht ik bij mezelf nou snap ik er geloof ik, ik vind maar rotkinderen, mee. Ja. nee dat zei ik niet oh, nee maar ik wel <laughs> uh, als je als, je, als, je, als je aan het zingen met uh, luister niet vingers de er rotkinderen Luisteraar, jij thuis ja uh, heb jij een vraag voor mijn gasten voor Harry of voor Corny of voor Bender kun je hem nu stellen dat kan heel gemakkelijk via de uh, de Radio 1 app als je die app nog niet hebt dan kun je hem even op je telefoon zetten, stuur je vraag naar me toe... en dan stel ik hem misschien zo wel. En, beste gasten, er komt nu het moment in het programma... dat ik altijd een plaat draai. Die wordt altijd met zorg uitgekozen door Herman... dat dus de muziek van deze zender. Dus ik kreeg deze week ook weer een mooi lijstje. Maar vandaag dacht ik... ja, ik kan het eigenlijk niet maken om niks van mijn gasten te draaien. Dat kan eigenlijk niet. Nee, is, dat, is dat die zendercoördinator? Die is zo'n mafkees die nee, dus bepaalt maf dat er allemaal... Nee, hebben allemaal verband verstand voor muziek. Ja. Maar, uh, goed, we, we gaan het dus anders doen. Maar, er hey. is één probleem. Ik heb drie gasten. En we draaien altijd twee platen. Dus ik heb hier, nou. een, ik heb hier een beker met drie loodjes. Met jullie namen erop. Ah. En, eh, corny zou jij er een loodje uit willen trekken? Denk erop corny als je mij niet trekt, heb je een probleem. Hier. Ja, wie? Oh wie? Corny? Ja, het zal ja, ja. Het dat al is op, het zal niet. Ja. Ze zitten vast. Dat is goed hoor. Dat zal niet. En moet ze er nog even Nee, maar, in. zo Nee, meteen. Zo meteen. Alle, alle loodjes staan op Corny's toch? Corny, ik heb gekozen voor uh, uh, het nummer Als de Zomer Komt. Ben je Kun je daarmee leven? Ik kan met alles leven. Maar, het zal tijd worden. Als ik de vogels met hun nestjes zie en als de krokus weer een knipoog naar me geeft. Dan slaat mijn hart op hol, is niets te dol, dan wil ik enkel nog maar heel veel lol. En het is gratis en voor niets dat alles leeft. En als de zon weer op mijn haren schijnt en als de vlinder op een briesje deint. En als de tulp weer heel ondeugend naar me lacht. Dan wil ik buiten zijn, vind ik alles fijn. Dan wil ik met de bloemen samen zijn. Want ik geniet van al die mooie toverkracht. Want als de zomer komt, dan wordt alles weer een groot avontuur. Dan stroopt de liefde door je heen en voel je je weer vuur Dan komt de vrolijkheid en de gekkigheid. Je voelt je lekker fijn. Als ik de muggen aan het zwingen zie, en als de graspiet heel parmantig naar me lonkt. dan kan er niets mis, er is niets te druk, dan voel ik enkel nog maar veel geluk. En het is gratis en voor niets dat alles pront. En als de ster zich zomaar vallen laat, en als de kat op vrijer's voeten gaat. En als de fluitenkruid galant die voor me buigt. Dan weet ik dat ik leef, raak ik op Dreef. Dan weet ik dat het leven zoveel geeft, want daarvan ben ik nu wel heel dik overtuigd. Als de zomer komt, dan wordt alles weer een groot avontuur. Dan stroomt de liefde door je heen en voel je je weer puur natuur Dan komt de vrolijkheid en gekkigheid, je voelt je lekker verder. Als ik weer vliegers aan de hemel zie En als een schildpad uit zijn huisje naar me vuift Dan krijg mijn hart de hik, gaat dik, Dan maak ik mij niet dik, voel me zo kwik Want het is gratis dus en voor niets dat alles vuift En als de e uit zijn slaap ontwaakt En als de kikker een concertje kwaakt En als de hyacinth mij met zijn geur verleidt kan ik vrolijk zijn, voel me zo fijn, dan wil ik dat het altijd zo zal zijn. Wat dit gevoel wil ik het liefst echt nooit meer kwijt. Want als de zomer komt, dan wordt alles weer een groot avontuur. Dan dus stroomt de liefde door je heen en voel je je weer puur natuur. Dan komt de vrolijkheid en de gekkigheid, je voelt je lekker fijn. En gekkigheid, je voelt je lekker fijn. Want wij mag het wel altijd zomer zijn. Ja, niemand minder dan Corny Fink als de zomer komt. De zes ogen van de vries. Met de tafel met drie gasten, de vocale veteranen. Corny Vink, daar is ze alweer. Ben Kramer en Harry Slinger. Ik heb een paar stellingen voor jullie. Jullie mogen daar uh, met ja of nee op antwoorden. En uh, als je daar behoefte aan hebt, mag je het ook aanvullen. Ik begin bij jou, Harry. De eerste stelling. Vroeger was misschien niet alles beter, maar wel een hele hoop. Nee, dat ben ik niet meer eens. Oké, dat is niet mijn mening. Maar kijk, oh. kijk maar aan. Uh, Corny? Mag je alleen maar ja nee zeggen? Nee, je mag er wel wat erbij vertellen. Vroeger was het gezellig. Ja. Tegenwoordig is het moeilijk om tegen jonge lui te zeggen... het is gezellig, hè? Ja? Ja. Hoezo? Ze staan met een glaasje in de hand... en dan komt het niet helemaal over en zo, weet je wel. En dan ja. staan ze je soms aan te kijken van... hè? Oudere mensen, die, die hebben nog meer dat gevoel... van de liedjes die ik voor hun zing dan als je het uit gaat breiden... want het is net wat Ben ook zegt... we kijken altijd het publiek aan... en dan stem je daar je pro programma op af. Voor ouderen, die zijn beleefder. Ja. En luisteren. Ja. En met jongeren, die, die kijken even... en uh, dan krijg je applaus binnenkomen. je binnenkomt. je, he? en je dat... hebt vroeger ook een, een jong publiek gehad. Waren ja. die ton beleefder dan? Ja. Of gezelliger, zoals jij het ja. noemt? Ja. Nou, in ieder geval zo dat, dat de kinderen... Als ze mee moesten doen, deden ze mee. En je gaf het gewoon aan. En ja, je was ongeveer een dirigent op, het bühne en op de bühne. Want het is ook zo dat je gaat daar naartoe. En je wil gewoon iedereen bereiken. En daar doe je zo je best voor. En ja nou, dan lukt het meestal wel. Hè? Nu ook nog wel hoor, maar uh, steeds minder. Dat een, beetje, ja, een beetje harder eruit trekken. Ben, ja. ik begin bij jou met de tweede stelling. Managers zijn bijna allemaal niet te vertrouwen. Nou, dat is niet waar. Nee? nooit een foute manager meegemaakt? Ik heb nog nooit een manager meegemaakt. Überhaupt geen manager? Ik heb er nooit een gehad. Oh. doe je alles zelf? Ja. Ja, je broer toch? Hij is geen manager. Mee. Ja, joh. Hij boekt mee. Ja. Maar ik, ik, een manager is iemand die je zegt... Dus maar hij bedoelt ja, ook een boeker, hoor. Boekers en managers. Nee, maar er is een groot verschil tussen een boekingskantoor of een management. Ja, nou. Ik, ik, ik bedoel nooit... die lui die helemaal kaal plukken. Niet oh, jou specifiek, maar... Oh, dus die, ja. die zijn er wel. Had je wel iets meegemaakt? Ja, ja, ja. ja. ja ik ik uh, ben ervan overtuigd dat uh, boekingskantoren en managers... Uh, er zijn om vooral veel geld te verdienen over de rug... van mensen die de prestatie leveren. En heeft dat jou veel geld gekost? Dat heeft heel veel geld gekost, ja. <laughs> en ik heb, ben daar niet rouwig om, want ik wil. Uh, het ligt zwaar op de maag bij, de, bij deze engenen die dat geflikt hebben. Dus, ja, die uh, slapen daar nog slecht van, denk je? En Nou, ik weet niet. Die, die slapen eeuwig. Dus, uh. oh, ik, ik vind een manager, uh, die mag van mij 50% van mijn hebben. Zo? Ja, zou ik ook zeggen. Als, zeg ook als je het goed doet, dan... dan nee, heb ik, dat, heb ik maar... dat ervoor Broe, dat wel maar dat gaat maar niet uit. Als je het goed doet... dan ja. maakt het ben, mij niet uit. We hebben toch onze ja. gage... en die is vastgesteld, zoveel verdien je. Ja. Dat weten al die theaterbureaus. Ja. En die boeken jou. Dat ja, nou, is boekingen. Dat, het, boekingen ja. dat zijn boekingen. Ja, dat Ik, maar heb maar het niet een Ik heb het ook een management. Het had je Frans Murilov Frans ja. ging kijken naar een uh, theater... waar we dan... Geboekt werden en dan ging ik kijken of de kleedkamers goed zijn. Die ging dat allemaal helemaal uitgebreid bekijken. En dan zei hij: je kunt er naartoe gaan. En wat kostte die man? Nou, hij huurde mij in en dat gaat mij niet aan dat ik. Nou, uh, nou nee, kijk, daar zitten hem nou net de kneep. Want uh, jij wordt ingehuurd voor. 1500, 2000, 6000 euro misschien. Maar je weet dan dus niet voor hoeveel je doorverkocht wordt. Dat heb ik wel eens gehoord. En dat, uh, Daar ben je erg van geschrokken, denk ik. Toen ja. ben ik weer erg geschrokken, maar je ja. moet eerlijk zijn. Ik heb mijzelf voor die prijs verkocht. En wat ja. een ander er dan aan verdient, moet maar, hij zelf we weten. Gaan, nou, ja, we gaan iets verkeerd. Dat, dat is, heeft niks met een manager te maken. Nee, dat zeg ik. Goed, ik ga even door, als jullie het goed vinden. Eh, de volgende stelling, het artiestenvak... <laughs> Dag, ja. Goed, er wordt, de heren krijgen het met ja. Nee, nee. Het, de volgende stelling, het artiestenvak heeft me veel gebracht... maar privé ook heel veel gekost. Ben. Uh, uh, het, ja, dat, dat is het, het verlengstuk van, van het vak wat je uitoefent. Je wordt een bekend persoon. En de mensen die zien je en horen je. En het houdt in het hoge wonen veel wind vangen. En dan moet je tegen kunnen. En er zijn artiesten die bellen de bladen op... om te zeggen hoe hard hun gras groeit. <lacht> en uh, er zijn ook artiesten die doen het helemaal niet. Dus, en nee. uh, in, wel in welke categorie val jij? Nee, absolu absoluut nooit niet. Nooit gebeld met een blad? Nee, nee, nee ik nou. ook niet. Nee, als je nee, iets te plug niet. had? Nee, nee, nee schrijven het toch nooit. wel. Maar, dat, maar dat, hoort, dat hoort bij het vak. Het is, het is een verlengstuk van het... Maar centrum. wat heeft het jou gekost dan? Privé? Wat, privé? Wat, waar je zegt, nou, dat, dat, dat, dat, dat is jammer... Ja, er zijn altijd dingen geweest die, die er geschreven worden... Dus dat ze je nooit gebeld hebben, dat we dat de duim gezogen. Nee, maar wat, ik vraag nu aan jou. Wat heeft het dus jou, je, je carrière, wat heeft je dat privé gekost? Dus in, uh, als over... ik van, nou ja, ik heb, ik heb mijn kinderen niet genoeg gezien. Of ik, uh, god, uh, mijn achte huwelijk... Uh... No, tuurlijk, dat, dat, dat gaat erbij in. Kijk, als je, als je een carrière begint, dan moet je er keihard aan werken. En, en dan moeten af en toe dingen verwijken. En uh, als je dan terug kan kijken, zoals wij dat nu kunnen doen. We zijn al een hele lange tijd bezig. Dan kun je zeggen, ja, dat, dat had ik misschien anders moeten doen. Noem eens wat dan. Wat had je anders ja, gedaan oh, nu? Oh, oh, oh. Daar denk ik nog even over na. Corny, wat heb jij... Uh... Ik heb er geen narigheid van gehad. Nee? Ik ben in 1963, dus het is al 55 jaar geleden... dat ik dit beroep uitoefen. Mm -hmm. En dat ik best nog wel een leuke cent mee verdien. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik... Uh, ik sta altijd open voor iedereen. En uh, ik heb in 2003 een lintje gekregen. En dat kreeg ik dan omdat ik zo vriendelijk was. Maar ik vond dat gewoon mijn, mijn plicht... dat heb ik al vanaf de tijd dat ik in het ziekenhuis lag... heb ik voor iedereen opgetreden. Waar, mensen die het niet kunnen betalen. Nou, jammer dan, dan, kom ik toch ook wel. En weet je, dat? maar ik heb altijd een stelling... als ik voor niks zing, de jongens die mij begeleiden, moeten wel betaald worden. Ja, maar nu en... wel eens een beetje af. Het ging over dat het je privé gekost heeft, hè? Nou, niks. Zeg, niks. nee, nee, okay. nee, nee. Ik heb het uh, altijd heel, heel erg gezellig gehad. Met mijn eerste echtgenoot gingen we er een uitje van maken. <laughs> dan gingen we onderweg lekker gezellig eten. En uh, nou, mijn tweede echtgenoot die heeft het hartstikke druk. Dus dat gaat niet zozeer. En, die redt zich wel. Ja, ja. die redt zich wel. Ja, ja. En, uh, maar <lacht> dan heb ik weer, mijn collega's waar we dan samen mee, naar, met Dikte Witte bijvoorbeeld. Daar heb ik een programma mee voor ouderen. En dan zijn we altijd samen. Onderweg. En dat vind ik ook hartstikke gezellig. En ik heb eigenlijk nooit een rotstuk in een, in een blad gehad. Uh, als de mensen wat aan me vragen, dan geef ik ze antwoord. Maar eerder geweest. Heel goed. Ben, heb je iets kunnen bedenken? Ja. Uh, door het frequente werk wat je doet. en de verantwoordelijkheid die je voor je werk hebt. zijn er wel eens momenten geweest. dat ik achteraf zeg. dat had ik niet moeten doen. En een mooi voorbeeld daarvan is dat mijn dochter. een ernstig autoongeluk kreeg in Tsjechoslowakije. Terwijl ik in de Phantom stond uh, Te zien. Ik was toen de enige Phantom op dat moment. Mm -hmm. uh, Henk Poort was toen uh, op huurlijksreis. En uh, ja, ga je. En mijn, mijn, mijn eerste vrouw was meteen naar mijn dochter toegegaan. Die lag ook in coma. Dat was best wel ernstig. En die heeft toen uh, wel de zaak heel goed met mij steeds contact gehouden. En ik heb gezegd: ze zegt, blijf jij dan waar, waar je moet zijn. En, en als het echt kritisch wordt, dan. dan nou, achteraf gezien had ik het nooit, nooit, nooit, nooit zo moeten doen. Het is. had uh, je erheen moeten gaan, zeg je nu? Ik of had er naartoe ja. moeten gaan, ja. Ik heb dat, ze kwam, op het moment dat ik het niet meer hield, zal ik het maar zo ze zeggen, kwam ze gelukkig terug. En dan kwam ze het UMC werd ze opgenomen. En, uh, en uh, maar maar ik had het me nooit kunnen vergeven als als iets als ze er niet werd geweest bij wij bespreken. Ja. Maar Ben, jij wilde ook niet de kast in de steek laten. En zeker omdat. Henk Poort ook niet. Ja, nee, maar, was. Natuurlijk, maar wat is het dan belangrijker? Ja. Op dat moment zit je in die flow en dus je hebt je, je verantwoordelijkheid. Ja. Maar de andere kant was gedekt. Mijn, mijn ex was, was bij mijn dochter. Gelukkig. Dus gelukkig dat, dat was wel een, een, een, een lijntje. Maar, maar toch achteraf had ik gedacht, had ik nooit moeten doen. Goed. Harry, de laatste is voor <coughs> jou. Um, ik geef je meteen al mijn gouden platen in ruil voor nog één nummer één hit. <laughs> Nee, dat doe ik niet. Oké. Okay. <laughs> hoe belangrijk is zo'n hit, jongens? <laughs> ja, hoe belangrijk is zo'n hit? Een hit is belangrijk... Uh, ja... Dat ligt aan wanneer je hem krijgt. Als je nou meedoet aan de Voice of Holland... en je ja. krijgt daarna meteen een nummer één hit... en drie jaar later zijn ze je weer vergeten. Uh, of je hebt er heel lang rustig naartoe gewerkt... en uiteindelijk ineens... Ge dat gebeurt dan ineens... Beetje, zoals ja. het, het, het, het Beetje Loog tegen mij. Dat, dat, dat heb een half jaar heb dat geduurd dat voordat, het, bij, voordat het uiteindelijk een hit werd. Want de eerste uh, uh, disjockey, of de eerste platenplugger die het moest pluggen. die vond het helemaal niks. Ik zeg: Nou, ik heb bij Albert Heijn gewerkt. Ik lust geen bruine bonen. Maar als die in de reclame waren, moest ik gewoon vertellen dat het heerlijke bruine bonen waren. <lacht> dus als jij met mijn plaat op stap moet. Dan, dan moet je gewoon mijn plaat pluggen. Daar word je voor betaald. Uiteindelijk heeft toen uh, Kees Helleman, de baas van. Uh, dat ken ik ook hoor. Ja, die, die heeft het toen zelf ter hand genomen en het is een knoepend van nummer 1 hit geworden. Dat heeft gewoon tijd nodig. Een hit. Een goede uh, hit heeft, moet garen, zeg jij. Ja, ja. ja. dan beklijft en, hij en, beter. En, en ik, zou, je dat, zou je nog zo'n hit willen? Tuurlijk wel. Nee. Nou, Ben wel hoor. Je zult nog wel een nummer één zijn. Het is belangrijk. Ja, toch? Ik bedoel, nou, we zullen nog niet scoren, daar, daar niet van. Maar, maar de, de, de aandacht van een bepaald project wat je dan doet... En, en als die goed die aandacht krijgt... hier, als je je optreden doet, dat zal Harry en Cody ongetwijfeld beamen... dan, dan weet je dat je twee of drie liedjes in je, in je repertoire hebt... die die mensen nog wel kennen, en goed kennen... en die ben je dan dusdanig te verdelen in je optreden... van een drie kwartier of een uur... Dat zijn je steun. Punten waar je naartoe werkt. Dat dus je altijd nog even zei: zij zei, erin kunt gooien of de klauwen. Dat komt ook voorbij. Ja, en, ja, en, daar ontkom en je dat niet, mag je niet Dat mag je niet verlogen... daar gewoon... ontkom je niet aan. Verhaal? En kom, ik kom nieuw, ik moet ook zijn de toeterij. De de ja. ja, ja. nee, ik nooit... hoef er niet aan te ontkomen. Ik schaam me niet voor het, het repertoire. Helemaal, zeg, dat, dat is, dat dat is dat dat heerlijk. Het, heerlijk. Iedereen blijft het mee. Nee, maar daarom. Maar daartussendoor kun je ook je ei kwijt door andere liedjes te doen die ze niet voor je kennen. En die jij denkt, die wil ik in etalage zetten van ik ken nog wel wat anders dan dat. Ja, ja, wat anders dan De Clown. Lief prachtig monietje. Heren, ik wil even naar het, het, het, het rock roll in de jaren 60, 70, 80. Hoe was het, die muziekscene eigenlijk? Was het ruig, Ben? De nou, ruige uh, wereld? Nou. Onder broeken naar je hoofd en zo? Hoe bedoel je dat? Ja? <laughs> uh, nou, ik heb ze wel eens aan mijn voeten gehad, ja. Nee, niet die broeken, maar dat de, de dames, de dames. zegt... Uh, als ik een poen uh, je broekspijpen lopen te trekken, ja, ja. Weide pijpen waren dat toen nog, natuurlijk. Ja. Wat zeg je? Weide pijpen waren dat natuurlijk. Ja, toen, uh, Ja, ja, ja nee, de de komt dames. Komt allemaal weer terug. Ja, Connie, jij was... Jij was ja, en ben je nog steeds trouwens vrouw uh, in zo'n zien Hoe was dat toen? Me too, hè? Ja, nou ja, ik, uh, <lacht> ik, uh, ik, uh, ik heb... Het staat op mijn blaadje, inderdaad. Ja, hoe zat het toen? Nou, daar moet ik alleen maar om lachen. En Ben ook, want wij komen elkaar tegen, zoenen... Hè? Op jouw feest ook, uh, hm. toen met je boekuitreiking. Dan is het van hè, huh, even lekker huggen. En dan worden we gelijk. Me too, roepen we dan. Maar wij ja, maken het altijd niet Maar hij is onschuldig. Op. Maar er was. Nee, er Ik nooit, heb in je nee, pillen nee. Nou, misschien best wel dan. Ja, dat kan best. Je kreeg wel eens een klap op je schouder of ja, een klap voor je kont ja. of wat. Ook de, hè Ja, ja. Ja. Nou, ja, je vond het toch prettig ja. ook als je in je billen begrijpen werd. Nou, nee, dat niet. <laughs> nee, maar je, je had, had daar geen gedachten bij. Uh, nou, nou, Ben, nou, ben wat, oh. wil, wat wil je zeggen? Is nou, ik heb er een paar zangeren. Er is bepaalde gedachten erbij. Ja, jij bent nou, wel blij zijn dat ik in de jury zat toen in Hek, toen je ja. daar koos ja, ging, jongens. Ja, maar die gedachten <laughs> toen had ik er, er niet helemaal achter gaan komen. Hoe zat het met de haat en nijten in het wereld? Oh, of, is, is dat ja. erg? Nou. Ja, ik, ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat als je, zoals wij, met een band... dan, dan zit je ook op zo'n hele avond ben je aan het spelen. Ja, en, ja maar en, je kent het wereldje, je en, weet, weet, komt anderen wel tegen. Wie, wie was nou echt die zin? Die werd gehaat door iedereen. Uh, uh, wie wie gehaat werd door iedereen? Ja, nou, dat was een uh, spon iemand of die... Uh... Ik denk... Uh, ja, dan ga je Ben Kramer zeggen voor de grap, zeker. <lacht> nee, waarom ga je geen boek schrijven, net zoals de Ja, ja, nee. Dan ja, ga je op al... zijn absoluïmieter geven. Nee, maar weet je wat het leuke is? Dat iedereen die daar zo serieus op reageert, <lacht> dat denkt iedereen toch van, anderen dan is het zeker waar. <lacht> Goed. Even ben, is het zo haat en neid in de, in de Nederlandse artiestenwereld ja, of niet? Ja, tuurlijk is het. Ja. ja, afgunst ook ja. vaak. Lein. Ja, af, en afgunst. afgunst. Ach. Natuurlijk wel, dat is zeker. Maar wij hebben eigenlijk nooit, uh, zoals ze nu tegenwoordig... Uh, zo on ontzettend onaardig tegen Die, uh, elkaar kunnen zijn... hebben we ja. het toch nooit gedaan. Nou ja, ik, ik, ik, het, ja, ja... Jij zegt, nou ja, dus het gebeurde wel. Maar Connie misschien weten, weet dat helemaal niet. Nee, ik, ik, we ik, hebben het altijd gewoon hartstikke leuk gehad... Nou, ja, met de, de hele meute. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar over het algemeen... Uh, collega's, je noemt ze niet, vind ik ze collega's... om de dood eenvoudig reden... Ons, ons, nee, ja. maar ons, ons sociale leven ligt toch ook... gaat naar de knoppen, want, want uh, echte vrienden in het vak heb je niet. Nou zeg, dat nee, nee, doe nee, ik nee, mijn nee, best nog nee, nee, nee, nee. nee ja? Ja. Ik bedoel ermee te zeggen, um, uh, echte, echte vrienden. Nee. nee. Iedereen Is, nee, wil graag. Nee, leuke collega's, die heb je. Hè, dat zijn jullie allebei. Niet omdat wij hier nou zitten, maar om te zeggen, echte vrienden. Als we elkaar zien, is het hey, hallo. Maar echt, vind is heel wat anders. Was trouwens een vraag van, uh, van de app, van Christian Funke. Er komt nog een complimentje binnen van Ellie. Complimenten voor die frisse uiterlijk. Wat doen jullie tegenwoordig om fit te blijven? Uh, nou, uh, ik uh, boks af en toe. <lacht> uh, nee, ik, ik, ik, ik boks. Uh, Doe een boksbal? <lacht> nee. <lacht> maar ik, ik, ik, moet, ik moest even stoppen omdat ik mijn kuitbeen had gescheurd. Oh ja. maar, oh jee, oh ja. maar dat had. Uh, denken mensen altijd, hoe krijg je dat voor elkaar met boksen? Maar wij doen altijd, uh, als warming-up, doen we altijd aan basketbal. Oh. En toen ging er iemand op mijn voet staan en ik viel om... en hij viel bovenop me en toen uh, zet ik met mijn benen omhoog. Ja, ik weet het nog. Ze moest ja. je optreden ja. met ja. zo'n die. Corny, wat, wat, wat doe jij om zo stramend uit te zien? Nou, gewoon lekker wandelen. Een beetje veel in de buitenlucht zijn, uh, fietsen. en Nou, dat is het dan ongeveer. Ik ben niet uh, iemand die de boksering ingaat. Nee. Ben een goede tip... Uh, gezond eten, niet ja, te dus veel drinken. Uh, hou je aan je ritme? Ik bedoel, uh, ook als ik niet werk, dan ga ik toch niet voor één uur naar bed. Hoe raar het ook klinkt, dat, dat krijg je bij mij niet nee. meer uit. En ik heb een zeven uur slaap genoeg. En, uh, maar ik doe niet gekke dingen. Ik zie altijd mensen langs de sporen, rails rennen... met weer en wind en dingen. En rijdt er met mijn auto langs en zeg ik... kan ik je een lift geven? Ja, ja. ja daar dat ben ik Ben. Dat ben ik. Die Ik ja. okay, gaan nou, weer naar nou. muziek, uh, Jij hebt nog, Heb je die beker nog bij je staan? Ja. ja. Hier ook, je gaat een van de heren blij nou, maken. Ik gaat dan een loodje trekken en dat zal ongetwijfeld... Harry Slinger zijn. Nee ben. nee, ben! Ben klaar met Ben, Kramer, ben hè? Ik had graag oh. Harry gewild. Ja! Nou, dat doen we Harry. Harry, doe Harry maar. Nee, nee, doe Ben. Nou, Alsjeblieft, nee, doe Ben. Nee, dat doen Harry. Ja, we gaan naar Harry's. Ik Ik zie je heel veel tijd te kijken, maar. nou. Ja. Nou, vertel me. naar nou wat je wil draaien, Maakt mij niet uit. Ik zal het aan jullie beiden voorleggen. Ik heb, uh, of uh, van Ben, ik heb juist twee inches in de night van je Frank Sinatra-tribute-album. Ja, ja. Ik dacht, het doet wat anders. En Van Harry heb ik aan de Amsterdamse grachten 2017. Nee, nee dat dan moet je Ben doen. Ben. Dit is een mooi album. Van, ja, van, hij heeft echt mooi gezegd. Frank Sinatra. Bovendien heeft ja, Ben natuurlijk is wel eerlijk de loting gewonnen. Ja, daarom. Waarom? Toch? Ik bedoel, in de Amsterdamse grachten, oh, ja... Daar Als jij nou heen... steentjes in de night op zit, dan gooi ik af en toe een kreetje Amsterdamse grachten nog doorheen. Ja, Kramer, dames en heren. Ik <totstit> ja, ben benieuwd naar... Strangers in the night With changing glances Wandering in the night What were the chances We'd be sharing love Before the night was true Something in your eyes Starting, something in my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 De oh, te bedenken dat ze nu bevroren Amsterdamse zijn. Ah. Prachtig hoor. Het tweede zin eruit, Ben Kramer. En ja, Harry, jij hebt dus de loting uh, niet gewonnen... maar er komt nog wel een appje binnen dat is misschien een troost voor je. Oh. Dennis Klomp, die zegt... Maak je zich geen zorgen, met mijn 24 jaar heb ik ook nog dronken meegezongen... met veel van de nummers uit die tijd. Ik draai nog wel eens een plaatje van drukwerk ook. En daar sta ik zeker niet alleen in. Mooi. Ja, gelukkig. Mooi toch? Gaan we nu even naar de reclame. <laughs>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 Onze Beatrix, 80 jaar. De vrouw van koning Willem-Alexanders, zeer aantrekkelijk. Maar hoe zit het met onze vorige verstin? Is Beatrix mooi? De ja. eindredacteur van Plus die vindt van wel... en die gaat er dan een heel artikel over schrijven. O, wat vindt hij lekker aan Beatrix? Wat, waar valt hij op? De nieuwe podcast, de krokante leesmap. Ik, ik vind dit nu al een waanzinnige wending nemen... dat je zich echt serieus met z'n drieën het gespreksonderwerp aankaart is Beatrix het lekker vijf. Nu in iTunes en op nporadio1.nl. Oh. Ja, en ga dat luisteren, mensen. Wel graag pas... Nemen na deze uitzending van De Zes Ogen van de Vries... met aan tafel drie artiesten die al decennia lang meegaan... in de muziekwereld Ze hebben zien veranderen. Harry Slinger, Connie Vink en Ben Kramer. Ik heb weer een paar stellingen. Oh, ja, heerlijk. Ja, zin Aha. in. Uh, Harry, wat er tegenwoordig in de top 40 staat, vind ik tering, Harry. Nee, niet allemaal. Waar hou je van? Uh, ik hou wel van als het ah. wat klassieker is. Ik ben ook niet zo van de, van de rap... Ik vind het, zodra ze ook hun moeder willen naaien en zo... dat vind ik allemaal niks. Oké, okay, daar houdt het op voor jou. Daar, daar, daar, ja. En, uh, maar er zijn ook. De, ik kom ook wel eens rap tegen waarvan ik denk: hey, dat is helemaal te gek. Ik ben, ik ben heel breed georiënteerd wat muziek betreft. Maar er zit ook een hoop tering, tussen. Maar dat zat er <laughs> volgens mij in uh, onze tijd ook al. Hoe dat dit, is ook het, weer uh, waar, ja. Um, hoort er ook een beetje bij, tering, Harry? <laughs> Cordy, mijn stem is door de jaren heen alleen maar beter geworden. Ja, klopt. Ja? Ja. Meen je er nou? Echt waar? Oh, wij denken er helemaal. <laughs> <beter> <laughs> Wat zijn er toch een stelletje pas Jullie, maar... Jullie zijn als Komisch trio op toenemen. Nou, je wil niet weten als ik met Ben in de programma stond. Wij hebben ook wel eens met elkaar gewerkt, uh, Harry en ik. Op Tessel, dat weet ik nog. Stond jij in een grote feest in Tessel. Ja, dat zal best zijn. Ja. ik heb hier zoveel Ik Corny, niet hadden het over maar, je stem, hè? Dat ja, hij beter ja, maar was geworden. Dan om... sta ik een mooi lied te zingen in Huizenmaas Maas in Groningen. Ik kom oh. ineens Ben met een, met een ladder over zijn rug. Met een, zo loopt hij even over. zegt hij hoi tegen het publiek. Overstekend veel. Moet kunnen. In dat Maas moet het kunnen. Dat, dat moet het kunnen. met elkaar. Maar weet je, het is natuurlijk wel zo... dat Je had het over de snabbel in het begin. Ja. Maar ik vind wel dat je als freelance-artiest... en je bent ook wel gewend soms in de doelen te staan... en soms in een schouwburg te staan met al het licht en alles... maar soms sta je in een klein zaaltje. Of op het biljart, zal ik maar zeggen. Heb ik nooit gestaan, maar dat is te doen gebruikelijk... omdat je dat dan kan zeggen. Maar weet je dat dat je toch het publiek moet amuseren. En wij zijn gewoon niet alleen zangers... en daar doen we ons best voor om die stem goed te Corrie, houden. ja, precies. Maar, ja, daar wilde ik naartoe. Hoe ja, je hem, Waarom is hij dan beter geworden? Nou, hij is nog hetzelfde. Oh, bedoel, ja, okay. nou ja, ja beter, ja. laat ik zo zeggen. Uh, het is nog niet gesleten, om het maar zo Wel te goed. zeggen. En Wel dat komt gewoon voor. omdat Rijper. we dus goede ge zanglessen gehad je, hebben. Je hebt genoeg zangers zangeressen die naarmate ze ouder worden... dat ze de hoogte verliezen. Ja. En, He, en er niet. zijn voorbeelden genoeg. Dan, die zongen ooit een liedje in C, noem maar wat. En dan zingen ze nu in, in, in B. Haal jij het allemaal nog, Ben? Ja. Weet ja. je, ook een mooi voorbeeld daarvan is, is Tom Jones. Die zingt alles nog in de originele toonsoort. En die is inmiddels 5 of 76 jaar. Dat komt door het vele doen, het vele zingen. Ja. Op het moment dat je dat niet bijhoudt, mensen denken: Oh, daar komt iemand op, die gaat een liedje zingen, dat is het dan. Dat is flauwekul. Dus je staat 's ochtends ook. No, no, no, no. Nee, nee, dat niet echt. Maar zoals ik vandaag... Dan heb ik vanmiddag even thuis nog even. In de auto, daar zit ik ook nog af en toe. Maar... maar uh, hoewel ik een zanger ben die uh, zo uit het Blue Hinein... He uh, al ben je me midden in de nacht om drie uur op. Ben je moet om kwart over drie op. De dus zaker. En, en op een of moment, ik weet niet wat er met me gebeurt... maar ik gooi die, ik gooi die klep open en het ja, komt eruit. Ja, die, ik de, ik, ja, ik weet niet, het is, uh, het, Wij zijn het is artiesten. gelukkig maar. We dat zijn gelukkig. niet alleen zangers en zangeressen, maar artiesten zijn. Ja. Ook daar is weer een definitie over. Artiesten. Ja, dat gaan we nu ja. niet doen, want ik ga ah. naar de volgende stelling. Ben, als mensen niet of niet meer weten wie ik ben... word ik een beetje narrig. Nee. Je bent niet zo eigen. Op... Nee, daar zorg ik wel voor dat ze weten wie ik ben, op <laughs> ben. Dus als ze dat niet weten, dan. Uh... Dan komen ze dan wel achter. Schot voor open boek, of open doel natuurlijk. Nee. Ja, gewoon. <laughs> het, het, ja, nee. Kijk, het, het, het, het is wel zo. Ik ben 71. Ik bedoel, die hebben andere generaties. Die bedoel dat is toch logisch. Hè, zoals vanavond avond ook, dan kom je er binnen en dan zie, zie je daar 18, 19 jarigen staan. Nou ja, dan denk je, ja, jongens, je weet toch niet wie ik ben bij wijze van spreken. Dus, dus, dan ga je die voor je winnen. Maar het, de grap is, hoe oud je ook bent. Die paar staanders, die paar pilaren waar ik het al over had... in je repertoire, ja, ja. Die, zoals jij en jij. Daar komt zo'n liedje voorbij en zie je ze kijken van... maar dat ken ik toch? Ja. En dan, maar ja, als je, als je aan gezongen? ze vraagt van wie is Ben Kramer... ik zou het God niet weten. Nou, ik heb daar nog een goed voorbeeld van. Maar dat kan ook zijn dat de jeugd namelijk... iets heel anders denkt te herkennen. Dan zeg ik even naar Harry, wat is net over moderne muziek... Um, Jij zit daar bovenop, want vorig jaar bracht Rihanna, de Amerikaanse megaster... Ja. een uh, nummer uit, Love in the Brain. Ja. En jij ho hoorde dat en je dacht, vrek, nee, dat het, ken ik. ik. Ik hoorde het zelf niet eens. Ik werd er ineens op patent gemaakt. Dat iemand zei van, hey, ze hebben het van je gepikt. Want het leek uh, op? De intro van je loogtegen. Maar we gaan ja. even luisteren en we horen eerst uh, uh, het intro van Drukwerk... en meteen daarachteraan Rihanna. Tony, heeft-ie een zaak? Hef, hou je een zaak? Nou, nah. Ben vindt van niet. Zes achtste maatje. Dus. Zes, zes achtste, A achtste, achtste. Nee, zes achtste maatje. De grap, de grap is gewoon dat... Heel veel mensen mij erop patent maken van... hé, het is loog tegen mij. Heb je, er, want je maakte er toen een beetje een grapje van. Maar heb je er nog serieus iets mee gedaan? Nee, ja, ik, ik ben bij uh, Umberto Tang geweest. Ik denk, voor die weg moet ik uh, moet nog even langskomen. En dan hebben we het erover gehad. Maar het is, kijk, het is natuurlijk... Als uh, uh, ik, denk, ik, denk, ik denk namelijk zo... je kan niet zo uniek uh, dingen componeren... dat je uh, er zeker van bent... dat het nergens anders ter wereld ook nee. bedacht nee. wordt. Op Doremi heeft niemand patent, zeggen we dan. Hè? Ik heb nog en één stemming is voor jullie. Het alle goed drie. gepikt en slecht gecomponeerd. hè? Ja. Zo is het ook. Eén stelling voor jullie alle drie. Graag korte reactie. Ik ben bang voor de dag dat ik niet meer op een podium sta. Hadi. Nou, daar ben ik niet bang voor, want ik zal, dan sterf ik waarschijnlijk. Oké, okay, oké. Okay. Connie? Ik blijf gewoon doorgaan totdat ik niet meer kan, dus... Ben? Nee, ik vind wel dat je moet weten als wanneer dat de, de, de tijd daar is om weg te gaan. En wanneer is die tijd dan een je... per se voor jou, hoor, maar... Op het moment dat je krampachtig gaat vasthouden aan dingen... terwijl het niet meer om aan te horen is. Dan moet je voor beschermd ja. worden. Denk je dat, je dat artiesten dat zelf... Horen? Of moeten moet ze dat uit de omgeving horen? Uh, nou, dat is een mooi voorbeeld. Dat is het Charles Asnavour. Die is inmiddels ja. 93. Ja, zijn curiositeit een beetje, je af, een beetje aan het toch? Petje af, petje af. Ja. Dat is een icoon. Natuurlijk, hè? Ja, maar, het is, maar dan is het toch al die het jammer. Die ik, ik, ik, wordt ook die man is 93? Ik zie misschien een heleboel mensen tegen de schenen schoppen op dit moment. Het is een icoon, het is prachtig, die man, geweldig, echt waar. Maar ik wil hem graag blijven herinneren dat hij nog... Ja. En dit gaat net voor mij iets te ver. Nee, ik vind het geweldig. Als iemand 93 is en die nee. zingt nog steeds... Yesterday when I was ja, young... Ja, nee, maar er zijn er... Ja, is, daar is toch Er zijn er een bij die dan nog was net kunnen ik vind het Ben luistert. Het zat vol. Ja, nee, het maar is Dat heeft er niks mee het, te maken. Nee, Het zit vol, dat komt omdat het een icoon is. Nou. Maar ook de mensen hebben een bepaald verwachtingspatroon. En dan... Tuurlijk zullen ze zeggen, hij is 93, mag toch geweldig dat hij er nog staat. En nee, ik heb er dus zoiets van... Kijk eens, wat heeft nou Neil Diamond gedaan? Die is gestopt. Die is gestopt nee, omdat hij nou, A, wel. werd hij ziek. Ja. He, maar B, uh, ik heb het dus zijn laatste concert gezien... vlak voordat hij hij afscheid nam. En dat was nog dus steeds hartstikke goed. Maar hij... Ik wist hij wist dat die Parkinson Dat had hij. Dat kon je ja, ook van hem zien. Ja. En er zijn mensen geweest die zeggen... en nu moet je stoppen. En dat vind ik goed. Maar je moet gewoon beschermd worden... door je vrienden. Zo heb ik met Dick de Witte afgesproken. Dat we elkaar zullen waarschuwen... als het niet meer kan. Maar het is wel zo dat... Uh, kijk, de mensen herinneren mij... Van dat meisje was zo dartel aan ja. het springen. Ja, ik doe was... hartstikke dartel. Uh, ja, ja, maar ik ben wel 72. En ja. dat moet Kijk, je moet zo zien. Kindervoorstellingen, die doe ik niet meer. Ja, ik ben van uh, op de Nationale Dag om voor te gaan lezen. Ja. Ben ik ook gaan voorlezen. Ja, je treedt het vooral overdag op hè, nog? Ja, s'avonds dus oh, dus ja. niet meer hoor. Nee, nee. Want uh, dat, ik vind het wel goed zo. Maar ik vind het leuk om voor ouder op te treden. Omdat mensen vaak in een oh. isolement zitten. En mij toch als een herinnering hebben... en dat ik hun blij kan maken. Dat vind, dat vind ik hey, hartstikke leuk. Maar jij nee, hebt het dus het iemand die zegt... die waarschuwt maar als die ja. niet meer kan, Harry? Ja, ik, ik, ik wil daar toch een ander voorbeeld aan toevoegen. Ja. Er zijn, kijk... in principe kan iedereen zingen. Ja. ja er zijn alleen ja. mensen die er een ander niet mee moeten kunnen. lastigvallen. En, ja, en, en, wel en wel. ik ken dus collega's, eentje uh, die een gele, een die gele onderbroek mensen, draagt. Die vallen de mensen lastig uh, Die uh, echt mensen ja. Nee. Ja. ja En ik vind dat die, uh, die moeten ook. Uh, maar stoppen, die die, ook, die moeten stoppen. Nou, jij en doet een Dries Roefing, maar die is, niet zo, die is die niet zo Maar die vind uh, die gewoon niet zo dan, goed. Of heb je die wel eens horen zingen dan? Uh, maar god, yeah. jongens, dat kan niet. Ja, op de plaats zal het misschien nog wel goed klinken moet hem op de bühne zien. En ik vind dat. Als je nou zegt. dat iemand die 93 is. en icoon is. Mm -hmm. dat dat eigenlijk niet meer kan. dan denk ik. dan moet je ook zo eerlijk wijzen om te zeggen dat mensen als Dries Roelvink. dat kan ook niet. Klaar. Over, morgen op Mediacourant. Harry Slinger vindt dat Dries Roelvink niet meer kan. Nee, omdat hij niet kan zingen. Nog meer mensen op wie we even karaktermoord kunnen plegen? Hij kan wel leuk voetballen. Ja, Gordon. Gordon. Wat vind je van Gordon? Ben? Ja. Die met zijn laatste concert wat hij deed in het in, in, in, in, in, in concertgebouw... dat die half stond te playbacken. En ja, dat, ja, dat denk ik ook bij mezelf. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Maar die, maar die was er net op tijd weg, ja. ja. ja. Die was net op tijd weg. Maar oh ja, die gaat dan boeken schrijven. ja. Ja, ja. <laughs> ja. Ach, en het was zo'n leuk jongetje. Want Wanneer? ik heb Zijn eerste, ja, eerste televisie-uitzending heb ik met hem gedaan voor de NCV. En dat is denk ik in... Uh, ja, maar hij, heeft, hij heeft ook bij mij 86. in de koel gezongen. Dus, eh. Ik heb eerder nog wat van mij te goed. En dat is uh, wat een snabbel is. Nou, ah, ja. Remmelt, mijn redacteur, heeft het luid gezocht. Schnabel is een lucratief klusje dat een muzikant... een amusementsartiest, politicus of presentator... als bijverdienste verricht. Afkomstig van het Duitse schnabbeln... met de snavel oppikken. Hoewel de term van origine slaat op een klein optreden... dat een artiest naast zijn hoofdwerkzaamheden verzorgt... zijn er ook artiesten carrière carrièreverwel uitsluitend... uit schnabbels bestaan. In de jaren 50 ontstond in Nederland... het schnabbelcircuit, een grote verzameling... amusementsavonden in feestzalen. Ja. Ja. Het huidige snappelcircuit bestaat voornamelijk... uit grote bedrijfsfeesten en braderieën. Kunnen jullie er eigenlijk nog goed van leven? Ja. Konie? Nou ja, ik... Uh... Ja, niet dat het nog hoeft meer, nee, maar, maar zou je er nog van kunnen leven? Dat zou ik wel kunnen, ja. Maar dan moet ik wel het een en ander aan de kant uh, schuiven. Maar je moet het huis zou er wegen, nog van in de boot. <laughs> nou ja, ik zou er nog wel van kunnen leven, ja. Jij verkoopt ook rode mutsjes. Op ja, mutsjes. ja ik, verkoop, ik heb een... Uh, een webshop? Uh, ja, ja, een webshop die rode pitjes verkoopt. En uh, de afgelopen <kwijnt> weken erg veel vanwege de kou waarschijnlijk. Maar uh, <kwijnt> uh, kan je ervan leven? Uh, rijk worden. Kijk, als mensen in dit vak stappen met het idee er rijk van te worden... Je moet in dit vak stappen gewoon omdat je gelukkig wil zijn. Nou, je kunt mazzel hebben. Dat je een piek hebt, net zoals met de ja. voice tegenwoordig. Twee, drie jaar zijn ze aan de bak. En dan willen ze nog wel eens zien, net ja, zoals wij. Eh, ik zit is ruim, 55 jaar ja, en jij zit, zit ook, 50 jaar. Ja, ruim 50 jaar en ik weet heel lang hard Maar ja. ik wil ze wel eens zien over, ja. over 45 jaar. Ja, dat kan niet meer, want dan ben ik niet meer. Maar ik nee, bedoel, Wie zou het nog wel willen zien? Is een, om, het, het is tegenwoordig. Maar daarom weiden. zeg ik ook: laten ze het vak ingaan. gaan. Niet om rijk te worden, want ze zitten alleen maar te kijken naar mensen die daar uh, stinkend rijk van worden. Ja. Ja, maar ben oh, ik gelukkig. Ik heb altijd een goede botongen mee kunnen verdienen. En wat momenteel ja. nog aan de hand is, is, dat is leuk. Wat er nog komt, komt er. Luister ja. jongens, <lacht> Zo ik, denk we, ik we er hebben ook allemaal over. AOW. Wij met z'n drieën hebben hier lekker AOW. Ja, Als een een het goed pensioen. is, hebben we ook nog een beetje pensioen voor onszelf gezorgd. <coughs> ja. Nou, ook dat oh, ook, is belangrijk, hè? Oh, het artiest ja. moet voor zijn eigen pensioen ja. zorgen, hè? ja en er zijn er een heleboel en, dat ik, die dat niet ik, ik, ja, ja, niet alleen artiesten kan ik je vertellen ja, ik heb, <laughs> ik, ik, heel ik veel zzp'ers er zijn genoeg voorbeelden ze noemen dat de artiesten die ook kwamen te overlijden dat er een, een, een een dingescom, een... Een, ding een, een, een, een, een fons? Om... Nee, een... Een, een, een, een, een notaris. Hoezo, ja, dat, dat met we met het... gingen zingen voor, voor die artiesten. Ik ga je even bedanken, bedanken uh, Conny, Vink, uh, Hardy Slinger en Ben Kramer. Werk aan je pensioen, ja. beste zangers en Als jullie luisteren, is het leuk. Dank voor jullie verhalen. Volgende week een nieuwe tafel. Met zes nieuwe ogen en zo meteen op NPO Radio 1. De wereld van bier en Vara. Zet Wouter Bouwman net al lopen met een globe onder zijn arm. Dat wordt prachtig. Ik wens je een hele mooie nacht. En wel trustig. <laughs> uh, uh, pensioen, waar, waar kunnen we onze gage op halen? Ja, dat is bij de consumptiebonis heb beneden, gewoon bij de kantine. We gaan nog even.